Allereerst ga ik er in Maarten Als moeders arm niet langer strekt Als moeders arm niet langer strekt tot in het leven van haar kind en laat het liefdevolle lint dat zij voelt en bedekt, tonen aan de wereld, dan kunnen zij gezamenlijk, gerechtelijk de navelstreng doorknippen. Zij vond zich aan de waterkant, het park had haar omsloten. Oma's roep zwoof tussen de bomen. Zo vurig wenste zij zich met haar verband. Oké? Okay? Vorstbe Vorstbeladen twijgen staken uit diens schedeldak. Nacht had zichtbaar rondgeraast. Op het hoornvlies glom een doffe waas. Erachter scheen een troebele gedaante. Het lukt me even niet, sprak die. En wierf de blik naar onder. Blauwe teen bevende knie. De glans en glinster stak ze in de zinnen, sneed hen door de ziel en liet er niets van heel. Waar verschijnt de lente? Wanneer komt het licht? Blauwe teen, bevende knie. Waar verschijnt de lente? Wanneer komt het licht? Ze reden knerpend voort en greep om zich heen. Eerst kleine scheurtjes in materie. Daarachter mistig donker grauw. Pas later voelde er verzinking op de zij. Kwijt leek alles dat hij voorheen bij zich droeg. Waar verschijnt de lente? Wanneer komt het licht?